Mark Hokker met het NOS-journaal. Vanaf 2026 doen er 48 landen mee aan het WK voetbal, heeft de FIFA besloten. Nu zijn het er nog 32. Er zal in 16 groepen van drie teams gespeeld worden. Het is nog niet bekend waar het WK van 2026 wordt gehouden. De Europese clubs waren fel tegen uitbreiding van het WK, omdat er volgens hen nu al te veel wedstrijden gespeeld worden.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 In Iran is vanochtend een grote mensenmassa op de been gekomen om afscheid te nemen van oud-president Rafsanjani. Naar schatting hebben honderdduizend mensen hem de laatste eer bewezen bij de Universiteit van Teheran, waar hij lag opgebaard. Rafsanjani overleed zondag op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Lokaal valt een bui, het wordt een graad of zes. Dit was DFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. 10 januari alweer. Het schiet alweer lekker op. 10 januari. Ho oh, oh, dinsdag. En uh, ja, voor het eerste jaar Sandra is er ook weer. Hallo Sandra. Goedemiddag, u. Goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, luisteraar. Ja. Een of vier een, vier een weekje achter de rug. Oeh, oeh, oeh. En uh, nu gaat het eigenlijk weer een beetje het normale ritme. Alle plichtplegingen weer achter de rug en zo. Nu zijn er recepties en borrels, dan weet ik het allemaal niet wat. Dus gaan we nu weer op het normale leven voorbereiden. En uh, Ja, vorige week dinsdag heeft u uh, ons even moeten missen. Want ja, toen was ik uh, even met andere zaken bezig. Zoals daar was, een repetitie met mijn oude bandje. Ja, mijn oude band, niet bandje, nee, band. Tien man, mag je geen mee, bandje, bent. een band. En dat was leuk, jongens. Oh. Afgelopen vrijdag voor het eerst sinds 16 jaar weer uh, met elkaar gespeeld in Alkmaar. Tijdens een, uh, een reunie in uh, Podium Victory. En dat was zo ontzettend leuk. En het ging zo ontzettend goed na nou 16 jaar. Ja, Gewoon lekker de hele oude club weer bij elkaar. Hè? Dat is natuurlijk wel echt geweldig. Mensen die 16 jaar niet meer gespeeld hadden. Die geen saxofoon en geen trompet meer hadden aangeraakt. En die stonden nu weer als jonge goden te blazen. Dat is echt geweldig. Wat een feest was dat, heerlijk. Smaakt het naar meer of was het uh, een Zeker. Nou, wat mij betreft, zeker weten. Maar ja, dan moet, dan moet je uh, uh, een negen man of tien man met de neuzen dezelfde kant op krijgen. Dus, maar, Niks is onmogelijk. Niks is onmogelijk. Nee, ik, niks is onmogelijk. Maar we zullen het gewoon uh, meemaken. Uh, het zal niet zo zijn dat u bent elke maand weer gaat spelen, want. Uh, dat, dat gaan we niet meer doen. Hè. Maar af en toe het een keer leuk bij elkaar komen... ik denk dat dat zomaar nog eens een keer zal gebeuren. Hoop ik ook hoor. Vind ik wel leuk. Het is zo heerlijk om die muziek weer te spelen. En uh, nou ja, we gaan vandaag maar weer een radio maken. Sandra is er ook weer. Lekker gezellig. De vraag van de week. Ja, oh, ze heeft weer een vraag bedacht. Nou, eens kijken wat de vraag is. Zeg het maar. Nou, het, uh, even een korte intro. Ja. Het is vandaag uh, precies een jaar geleden dat uh, David Bowie overleed. Ja, dat, dat klopt. En uh, nou ja, de, ja, ik dacht, het, uh, het is mooi om vandaag 10 januari... dan een vraag over David Bowie te stellen. Ja. En uh, kort voordat hij overleed... Uh, bracht hij een nieuw album uit. Ja. En de vraag gaat daarover. En hoe heette dit allerlaatste album van David Bowie? Was dat A... Lazarus. B. The final cut. C. Black star of Day. The next day. Juist. Ik weet het, maar ik zeg het niet. Ja, nou, elke Bowie-fan weet dat natuurlijk. Dus er zullen wel heel wat mensen toegevoegd worden aan onze Hall of Fame vandaag. Uh, u kunt het antwoord natuurlijk kwijt. U kunt er niks meer winnen hoor, dat niet. Maar u kunt gewoon het antwoord kwijt op onze Facebookpagina. ...van de Zandvoort Lunch natuurlijk, ja. Ja, en mocht u toevallig uh, een vriendje zijn met mij op Facebook... ...of met, uh, met, uh, met uh, een aantal andere leden van de social die op Facebook zitten... ...nou, dan kunt u alle filmpjes... ...er staan er geloof ik een... Uh, ...nou, ik weet niet hoeveel online, een stuk of... Uh, ...nou, ik denk dat we de 15 wel halen. En uh, die staan allemaal op, uh, op Facebook... ...dus dan kan je nog, als je er niet bij was... ...dan kun je nog even zien hoe het geweest is. Dit was leuk. Vandaar ook dat ik met de 3-in-1 vandaag toch eventjes nog een beetje terug ga naar Stalfol. Jongens, het spijt me maar. Hallo, ja, dat doe ik gewoon. Ik kan bij Maar we gaan eerst eventjes een plaatje draaien met een grote wijsheid van Steffen Stils. Die zegt gewoon, van, weet je wat er is. Als je niet met degene kunt zijn die je lief hebt, dan moet je gewoon zijn met degene die bij je is. Dus, ja, als je niet degene hebt die je lief hebt, dan pak je wel degene die bij je is. Nou, dat is uh, misschien wel een aardige... Uh... Oh, de computer heeft weer kuren. Wacht even hoor, Ik moet eventjes ingrijpen hier, want uh, hier gebeurt iets wat niet mag gebeuren. Na, na, na, na, na. Nou, dan gaan we even, even kijken of hij het uh, zo wel wil doen. Even wachten, zo, en nou, dan weer terug. En dat doet hij het nog niet. Ha, ha. Nou, dan deze maar. Komt Stefan stil straks wel. I don't want to think about all the things without you I sing about, but it's all without words that don't show And I don't want to wake up, break up, sleep until noon Let's go back and take it, fake it and bloom And I want to smile, want to dream We starten met, uh, met Stefan Stils. Maar goed, het uh, was goed. One of the one, you're with. En dit is de 3 in 1. Had het u al beloofd? 3 ja. in 1. Ik had het u al beloofd. Nou, er komt weer. Drie stukken van de live hè. De Silver Blues quality. All Ja, gezellig hè. Zo klonk het vrijdag ook. Wie wat mooi. Ja, het was lekker hoor. Goed. Salvo Bluesbanden die, de mens uit Haarlem die, 19, die, precies 50 jaar geleden ongeveer uh, werd opgericht en uh, sindsdien uh, succesvol toerde tot en met uh, 73, 74 denk ik zo'n beetje. Toen uh, stopte en in 86 weer opnieuw begon en toen weer een tijdje toen uh, succesvol had en. Uh, toen overging in Deen en de Dukes of Soul. En daarna. Uh, ja, werd het even stil vanaf 2000. En die stilte werd afgelopen vrijdag dan weer verbroken. Ja, en hoe? <lacht> Een hele tent vol ging uit zijn dak. Het was niet te geloven. Net alsof we terug waren in de 60s. Zoals we dat toen vaak genoeg meemaakten. Vandaar dat u drie nummers hoorde van een CD. Die heet Live in Hoeve Adrichem Beverwijk. En die CD die, die is er niet meer natuurlijk. Maar, maar, maar. Hij staat wel op Spotify. Dus u kunt gewoon, als u dat nog eens wil luisteren. Gewoon uh, die CD uh, nog eens lekker beluisteren. Via het prachtige medium Spotify. En natuurlijk ook via iTunes, want daar staat die ook. En uh, even denken. Het, oh ja, ik zal u nog even vertellen welke nummertjes hoorden. U hoorde dus uh, De Huckleback, Daarna Tell the Truth. En daarna Satisfaction. En dat allemaal drie nummers, of twee nummers in ieder geval. In de uitvoering van, uh, of in het arrangement van Otis Redding. En het, eerste, ja, en het eerste ook? Ja, natuurlijk. Het was ook van nou, arrangement van Altersleiding. Ja, dat zit ik nou te kletsen. De bezetting ga ik ook nog even gauw vertellen. Die daar speelde Hans eh, Ed Kat op, op uh, tenorsaks, trompet. Ted Soné op uh, alt sax. Verder Dries Bonners en Jill Rijnenberg op de gitaren. Uh, baby Babysol op uh, drums. Uh, Douglas Jacobino op bass. En mijn persoontje op orgel en piano. Dat was het. Nou. En zo'nzelfde formatie hadden we dus afgelopen uh, vrijdag ook. Alleen Dries, helaas, kan niet meer spelen. Die heeft uh, ja, problemen daarmee. Die kan dat niet meer wegens zijn uh, handen ik, als ik het goed begrepen heb. En die werd dus uh, afgelopen vrijdag vervangen door uh, Jeffrey Rademaker. Jawel. En hey jongens, wat was dat lekker om dat weer eens even te doen. Goh. Goed. Uh, maar u luistert nog steeds naar Zandvoort Luncht. En uh, we gaan dus gewoon verder met muziek. En zo meteen komt natuurlijk het nieuws. En uh, ik moet aan Sandra nog even vragen of ze nog liedjes voor de sidekick heeft. Heeft ja. ze. He? Heeft ze. Heeft ze. Nou, dat hoor ik zo. Dit is Blooming en The Bannerman. We waved our hands as we marched along and the people smiled. Dat was een Bloemink, Roger Cook en uh, Madeleine Bell. En uh, nog een ander aantal mensen. De Bannerman. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lisseberg. Afgelopen vrijdag op 6 januari... vond in strandpaviljoen De Haven de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie plaats.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 De traditionele kerstboomverbranding in Zandvoort is dit jaar op woensdag 11 januari en zal beginnen om half acht op het strand ter hoogte van het Schuitengat. Dit is de doorgang van de achterzijde van Dirk van der Broek richting het strand. Uiteraard zal de Zandvoorts brandweer paraat staan om alles in goede banen te leiden. De ijsbaan in het centrum van Zandvoort, die drie weken lang vertierboot aan jong en oud, is weer afgebroken. Mede dankzij de hulp van de vele vrijwilligers... kan ook dit jaar weer worden gesproken van een succesvol evenement... die niet meer is weg te denken uit het centrum. Tijdens de Zandvoortse gemeenteraadsvergadering op 12 januari... zal formateur mevrouw Joan de Zwart haar bevindingen toelichten... bij het vormen van een coalitie. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het document... afspraken en uitgangspunten voor een nieuwe coalitie in Zandvoort... die geldig is tot maart 2018... Daarnaast zal de benoeming plaatsvinden van de nieuwe wethouders Michel Demmers en Gertone. Jan Bede zal worden benoemd als gemeenteraadslid voor het CDA. Hij vervangt hierbij Fred Kroonsberg. In de Janstraat in Haarlem hebben twee mannen zaterdagochtend rond kwart over drie aan zeker vijf voertuigen schade toegebracht. Van zeker vijf auto's is een ruitenwisser afgebroken of vernield. Ook was een van de voertuigen, van, een van de voertuigen een raam vernield.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 I gotta have faith I gotta have faith Because I gotta have faith I gotta have Ja, dat was George Michael als liedje van de sidekick Faith en uh, ja, u weet het, hè? hij is ons ontvallen in het eind van het jaar. En het nieuwe jaar begint ook alweer slecht, want er is er weer eentje. Uh, maar dat hoort u zo. Dit is Peter Koelewijn. En in een bed een vrouw voor baby. Sprong in het duister. Het is haar eerste en elke week snijdt door haar heen, maar zij denkt slechts aan haar Hij houdt de spijlen krampachtig vast, dan een zacht huilen. En de moeder lacht en luistert. Het kind is daar voor de eerste sprong in het duister. Een maandagmorgen, vijf over acht, hij ziet het schoolplein in en voetbal. Knikken. De eerste schooldag En hij zegt zacht Ik wil naar huis Maar moeder hoort niets Van zijn snikken. Want hij is al zes Paas over vriendjes Het echte schoffie Maar diep in zijn hartje Huiste Paniek en angst Voor die groot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 Er werden tranen weggeveegd op het moment dat het ja-woord werd gefluisterd. De dag was mooi voor een nieuwe sprong in het duister. Schijnt, voor altijd en de wind beroert de hoge bomen en dan ruist er. Ik zal zo groet bij de laatste sprong in het duister. Goldenwijn was dat met zijn sprong in het duister. Oh. En uh, ja, we gaan naar de film. De bioscoopagenda. De bioscoopagenda van Cinema Circus Zandvoort luidt als volgt: uh, Dagelijks. In het matiné om 1 uur de film, animatiefilm Sing. Gevolgd door de animatie Waiana om half 4. Uh, de avondfilms is om 7 uur nog steeds Soof Nummer 2 natuurlijk. Met Lies Visserdijk in de hoofdrol als Soof. En uh, nieuw deze week is La La Land. En ik geloof dat hij ook gisteren is bekroond met een, uh, met een award in Amerika. Uh, hij heeft draait tot met 31 januari op wisselende tijden in de avond. En ik wil adviseren om daarvoor de website cinemacircus te raadplegen. Uh, onder andere om half tien, maar het draait ook om zeven en om acht uur... al nagelang gelang uh, de weekendfilm uh, is. Want daar kom ik zo nog even op terug. Dat is de digitaal gerestaureerde versie van Once Upon a Time in the West... En die draait uh, aankomend weekend uh, de komende drie weken op vrijdag en zaterdag om kwart over negen. Dus vandaar dat er wat met de tijden wordt geschoven. Even terug naar La La Land. Uh, het is een film die gaat over Mia, gespeeld door Emma Stone. Zij droomt ervan actrice te worden in Hollywood. Dus het serveren van koffie door rent ze van de ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant Sebastian, gespeeld door de hunk Ryan Gosling... speelt piano in chauvelenclubs om de eindjes aan elkaar te knopen. En hij droomt weer van een eigen jazzclub. Voor beide lijkt het leven waarop ze hopen ver weg. Maar het lot brengt deze dromers samen. Maar is hun liefde bestand tegen de verleidingen... en de teleurstellingen van het hectische leven in Hollywood? De film is een moderne variant op de klassieke Hollywood musical... en een ode aan iedereen die durft te dromen. Is dit niet prachtig? Het is fantastisch. En dan wil ik ook nog even wat vertellen... voor uh, degene die Once Upon a Time in de West niet kennen als klassieker. Uh, ik zal even in het kort vertellen waar die over gaat. Uh, de inzet van deze film is de strijd om een stuk grond... langs het traject van de spoorbaan. Jill McBain, gespeeld door Claudia Cardinale... weigert haar bezit op te geven... na de brute moord op haar man en drie kinderen. De film werd beroemd door de lange openings en eind... Sequenties, de score van Ennio Morricone. Uh, wie herkent niet het klagende thema van Bronsons mondharmonica? De extreme close-ups en de langgerekte storyline... die naar de climax van het revolverduel leidt... Uh, zijn bekende dingen van deze film. Ook de aandacht voor de vrouw om wie drie mannen cirkelen... gaf de film een ander perspectief... dan de traditionele Amerikaanse western van wel eer... Wat is dit? Jaren 60, toch? Vijftig, misschien nog? Jaren 60, toch? 60, het... ja. Ja, Want op a time in de West. Dus uh, ja, pak die kans en uh, ga deze gerestaureerde versie. Ja, dit is hem, hè? Ga hem zien. Dat ben ik snel, hè? Je bent zo vlot. <lacht> uh, bedankt voor deze begeleiding. Had je niet verwacht, zo, zo snel. Krijg je, ik heb ja. er altijd een heel een beetje, ik weet het niet, een onheimisch gevoel van. Van dit liedje. Ja, Maar het is wel prachtige muziek. Gaan we er even naar luisteren? We gaan er even naar luisteren. Dan hou ik mond. Oké. Okay. Is dat iets prachtig om dit nog eens terug te horen? Die prachtige openingstune van uh, de film Once Upon a Time in the West. Muziek van uh, Ennio Morricone. En die film is natuurlijk gewoon legendarisch. Hè? Dat is gewoon uh, helemaal geweldig. Ik heb hem. Uh, hij duurt ook erg lang, geloof ik. Vandaar dat ze hem ook waarschijnlijk op zo'n vroege tijd gsip gezet Want hij duurt al ook drie uur of zo, hè? Ik uh, zal ik het even nakijken. Hij, nou, hij duurt wel heel lang in ieder geval. Ik heb gevallen. geen idee, eigenlijk, want ja. er staat nooit een eindtijd bij. Maar hij begint om kwart over negen. Ja. Nou, het is een hele lange film, dat weet ik wel. Nou, gelukkig heb je het hele weekend. Ja, je hebt het <laughs> hele weekend de tijd. Uh, ja, uh, nou ja, 2016, dames en heren, was natuurlijk een jaar waarin er veel uh, popgrootheden, muziekgrootheden overleden zijn. En 2017 gaat maar weer gewoon door, denk ik. Maar ja, hoe ouder je wordt, dus is te meer er ontvallende natuurlijk, hè. Maar deze man, ja, ik weet niet of iedereen hem kent, Peter Sarstedt was uh, toch wel een man die een monsterhit op zijn naam heeft staan. Het is ook zijn enige monsterhit. Maar uh, dat doet er niet toe. Het is en blijft nog altijd een prachtig liedje... met een fantastisch mooie tekst over een dame... die in de betere kringen terechtkomt... en uh, wordt bezongen door haar uh, geliefde... of misschien vergeefse liefde. Uh, die gezegd uh, van... joh, vergeet nou, uh, vergeet nou eens niet waar je vandaan komt. Je komt uit de achterbuurten van Napels. Maar uh, ze is dus uh, toch gedrongen tot de jet set. Where do you go to, my lovely...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 I know the thoughts that surround you cause I kan look inside je prachtig liedje Pieter Sarstedt ook al niet meer onder ons afgelopen weekend overleed hij zo had het maar hard. En die band in heaven of band in hell, hoe je het noemen wil. Die wordt steeds groter en groter en groter. Maar goed, deze man die nu komt, die zit er nog niet in hoor. Die leeft nog springlevend. Ja. I can feel the fire. Dit is Ronnie Wood. En die kennen we van de Stones natuurlijk. En van de Faces. Dat is van een solo album van hem. al sinds de 70e jaren. Daarvoor was hij nog het maatje van Rod Stewart in de Faces. Ja, en die Stones die maken af en toe wel eens een solo plaatje... en dan was dit er een van I Can Feel The Fire...